Laat me, rust, Laat me toch met rust Het is voorbij Laat me toch met rust Het is voorbij Laat me toch met rust Het is voorbij Laat me toch met rust Het is voorbij In het begin was alles flex en relax je was mooi, je was lekker en je gaf me vette seks Ik raakte verblind door je uiterlijke schoonheid en merkte helemaal niets van je innerlijke droogheid. Maar van de een op de andere dag veranderde je zomaar in een krijzende en schreeuwende oma. En wat me boos maakt, is het feit dat je zei, je zei, Joe. Ik heb zo'n spijt, want nu zie ik pas dat het een illusie was om je honger en ruzie te willen stillen. Hoe kon ik zoveel tijd verspillen en met je willen chillen terwijl ik van tevoren wist dat? Zo dus veel van elkaar verschilde. Ja frustraties en irritaties vormen de kern van onze relatie Ik kan het echt niet langer aanzien Ik ben het zat met je, ik heb het echt gehad Met je laat me toch, me laat rust, me me plaat, toch met, met rust Laat me toch met rust Het is voorbij Laat me toch met rust Het is voorbij Laat me toch met rust Het is voorbij Ik ben ten einde raad, mijn liefde is veranderd in een tergende haat Lieve woorden hebben plaatsgemaakt, verzeikend agressief gepraat Volgens jou kan ik liegen als er wat geschreven staat Alles wat ik zeg is bijvoorbeeld slecht, ook al is het vaak dat je woorden in mijn mond legt Deze blijven we roeien, over oude koeien, terwijl het eigenlijk ons niet kan boeien Altijd eindigen discussies, voor niets in vette ruzies En verwacht je onterecht steeds mijn excuses, want het feest is voorbij voor je wel voor mij hoor je Altijd drijf je mij voor de roeien Ik stap uit de rij voor je En ik stop met het gooien van verwijten Ook al zijn de stront harde fucking vijten Het is te laat als je spijt Het, het is te laat als je onderkent dat ik gelijk heb Het is te laat als je dreigt Want je virus is de I Tijdelijk onmogelijk is om met je te blijven Ik Zal me laten leiden door hetgeen dat komen zal En zal geleidelijk uiteindelijk het onvermijdelijke einde Neem Je bent namelijk ondergrondelijk en onbegrijpelijk Onredelijk, onverantwoordelijk Het is belachelijk, bespottelijk, afschuwelijk en vreselijk Fuck you don't drop mijn me, gevoel Laat ongenezen. me toch met rust, het is voorbij Laat me toch met rust, het is voorbij met rust, het is voorbij.